Even kunnen met het NOS-journaal. Het dodental van de veerbootramp in Tanzania is opgelopen tot 224. De boot kapseiste en zonk donderdag bij een eiland in het Victoriameer. De oorzaak is nog niet bekend, maar vermoedelijk waren er te veel mensen aan boord. Bestuurders van de veerbootmaatschappij zijn aangehouden. De premier van Tanzania heeft laten weten dat een speciale commissie onderzoek doet... en dat de verantwoordelijken vervolgd worden. In Argentinië hebben de vakbonden opgeroepen tot een nationale staking... om te protesteren tegen forse bezuinigingen. Ze willen vanaf morgen het werk 36 uur neerleggen. De transportsector en spoormedewerkers hebben al gezegd mee te doen. Het land verkeert in een financiële crisis... en krijgt miljarden van het Internationaal Monetair Fonds. Maar in ruil daarvoor moeten de uitgaven omlaag. In 2001 werd ook al geld geleend van het IMF... in de ruil voor flinke bezuinigingen...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 Vanavond bespreken CDU, CSU en SPD de kwestie... op het kantoor van bondskanselier Merkel. En op de eerste dag van het Oktoberfest in München... hebben hulpverleners bijna 500 feestgangers verzorgd. 91 van hen hadden een vergiftiging opgelopen... waarschijnlijk door te veel alcohol. Dit weekend zijn er naar schatting zo'n 800.000 mensen op het Oktoberfest. Het weer nog. De regen trekt via het zuidoosten weg, maar langs de kust vallen nog buien... In het noordelijk kustgebied is daarbij kans op onweer en zware windstoten. Morgen opnieuw buien, maar tussendoor ook zon. Het wordt zo'n 15 graden. De rest van de week blijft het waarschijnlijk droog... met veel ruimte voor de zon. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu Peaceful Radio. En een goede avond luisteraars. Ja, dat gebeurt me niet vaak. Ik moest even zoeken naar de microfoon, maar hij is gewoon boven me. Dat heb je met zo'n hengelachtig ding. Welkom bij Peaceful Radio Show 1299. Mijn naam is Benno Veuger, uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwheidsmuziekprogramma. Vier nieuwe werkjes. Natuurlijk weer in dit eerste uur uh, de eerste twee. Dit keer uh, keurig op cd aangeleverd gekregen. We beginnen met Holland Philips. Ja, je zal zo'n naam hebben zeg. Dat is ongelooflijk. Het is wel Philips met één elg. En de Nederlandse Philips eh, bij mij meten met één. Holland eh, heeft een, uh, is een pianist. Solo piano, zoals dat wel wordt genoemd in nieuwe, new age muziekland. Leaning Toward Home. Zo heet dit andere, uh, zo heet dit album... En dan uh, Steve Rivera, die komt daarna met Beyond Measure and Time. Oké, okay, um, ga daar lekker voor zitten. Via de web, website, pizzerradio.info kan je allemaal meelezen. En natuurlijk deze uitzending ook daarop uh, terugluisteren. Eens even kijken. Ja, dan gaan we dit knopje indrukken. En dan wens ik je heel veel luisterplezier Radio. Please visit my website at faithangelinamusic.com. I'm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 Tranchati guno trancha vibhavam SAKALAM TWADIYA charane BHAKTIM SADAANI